...is ook schitterend en uit de schaduw, snel naar Joop. Uh, zelfde situatie als een minuut of vijf geleden. Mooie steekpaas van Paul van der Oord door het midden heen. Rondij was weer helemaal vrij, 0-4 voor Zondvoort. En dat zijn hele goede berichten daar vanuit Monnikendam. dat zijn de zomerse klanken bij CFN van Albert-Jan Ja, en we luisteren naar niemand minder dan Miriam Makeba met het nummer Pata Pata. En dat is eigenlijk een beetje ge gelieerd aan wat er uh, volgens de evenementenagenda van het VVV nu uh, op het uh, Gasthuisplein aan de gang is. Of ik bedoel, Draadhuisplein. Uh, mm -hmm. In het muziekpaviljoen, daar, is, zou, of er daar staat nu te spelen, de New East African Sound uit Kenia, Afrika. Die hebben van 2 tot 3, zie ik nu, opgetreden. Dus dat is net afgelopen. Oké, okay, nou ja, wij, wij <laughs> hebben het nog even voortgezet. Oh, Oké, okay. met Mirjam McKay. ga snel naar het nieuws van 4 uur in de Zowaté zijn we nog één uur lang bij je terug met Sam op zaterdag. Wereld, Graag tot zo.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 Paus Benedictus houdt volgend jaar een speciale bischopensynode over de moeilijke positie van de katholieken in het Midden-Oosten. De paus maakte dat bekend na overleg met katholieke leiders in het gebied. De synode wordt volgend jaar oktober gehouden in Rome. De Iraakse aartsbisschop Sacco had de paus verzocht om de speciale bijeenkomst. Honderdduizenden christenen zijn inmiddels uit het Midden-Oosten weggetrokken. Bij zijn bezoek aan het Midden-Oosten voegde paus aan de katholieken om in het gebied te blijven. De regeringen riep hij op om de vrijheid van godsdienst te garanderen. Een homoparade in de Servische hoofdstad Belgrado is in overleg met de autoriteiten afgelast. De Gay Pride stond voor morgen op de agenda, maar volgens de politie zijn er aanwijzingen dat extreemrechtse groepen en hooligans de manifestatie willen verstoren. De vorige keer dat er in Belgrado een homo-evenement werd gehouden was in 2001. Die parade eindigde toen in een hevige gevechten met nationalisten, neonazis en voetbalvandalen. Op de Ginkelse Heide heeft de herdenking van de luchtlanding van de geallieerden tienduizenden belangstellenden getrokken. Parachutisten van het Britse en Nederlandse leger sprongen uit Hercules-vliegtuigen. Ook een historisch Dakota-vliegtuig deed mee. Verder waren bij de herdenking tientallen veteranen die echt aan de Operatie Market Garden hebben meegedaan. Operatie Market Garden is de codenaam voor het grote offensief tegen de Duitsers. Bij Arnhem boden de Duitsers zoveel verzet dat het offensief stuk liep. De regering van de Australische Staat nieuw zuid wales heeft excuses aangeboden aan de tienduizenden kinderen... die tussen 1930 en 1970 zijn misbruikt in kindertehuizen. In heel Australië zaten ongeveer een half miljoen kinderen in staatstehuizen. Een deel was door hun ouders vanuit Groot-Brittannië naar Australië gestuurd om daar een betere toekomst op te bouwen. De landelijke regering van Australië wil aan het eind van dit jaar excuses aanbieden.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 And I owe it all to you. Close I care the time of my life. And I owe it all to you. I've been waiting for so long. Now I find some more I'm to stand by. Veel te jong van ons heen gegaan Deze Patrick Sweesi, Maar wel even voor hem speciaal deze plaat gebruikt Slechts 57 als ik het goed wel nou ja. heb geworden I've had the time of my life was dat Uit, Uit dirty, dancing. dirty Dancing Dirty Dancing Klopt. Oké, okay, het laatste uur Albert-Jan alweer Ja, we, maar we, zitten, we zijn er nog lang niet doorheen hè? Want Nee, we zeker niet bezoek van de manege Rukert En uh, ja, wat ik de, de, de oudere luisteraars Onder u even mee wil geven Alvast even op wil attenderen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 allemaal 45 geloof ik te volgen. Klopt. Nou, wat uh, viel ons verder nog op uh, in de krant? Nou ja, de laatste weken zijn, is Zandvoort natuurlijk een hele ludieke actie bezig met uh, Houd Zandvoort schoon. En een uh, paar weken geleden zag je een mannetje staan bij, uh, in, keurig in circuspak uh, bij de trappen met, voor, om alle toeristen te voorzien van een plastic zak. Afgelopen weekend waren ook weer uh, ludieke acties uh, ten aanzien van. Uh,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 Nog meer? Ja, nog meer. Ze stonden toch al 60 dagen Je weet, weet sowieso al waar ze zo, sowieso altijd staan natuurlijk. Ja, wij dus, wel. <laughs> dus daar moet je ze altijd op letten. Ja, blijft, blijft, blijf attent. Want maar de snelheid is gewoon 80 en dat is voldoende op die weg. Ja, maar, Echt waar. Ja, het is een uh, 80 maximaal. Precies. Alleen dat 50 stuk, daar ben ik het dan weer niet mee eens. Maar, nou, oké. Okay. Als je Ook. daar 60 rijdt, 55... Ook je, daar staan ze te komen Ja, dan ben je meteen de Pineut. Dan ben je meteen En daar de richten, de de richten ze nog met een pistool op jou, oké daar? Ja. Zo'n laserpistool. Zo'n laser <laughs> ja. En dan krijg je weer zo'n boete van 15 euro. Oh ja. Die ja, je K K je ja, die ken dat? ik wel. Die ken <laughs> ik wel. <laughs> oké. Okay. Goed, hebben we nog uh, leuke muziek? Uh... Ja, we gaan nog even het plaatje draaien. En uh, Joop van Esse kon dus juist even niet, niet bereiken. Maar we hopen, Mika, dacht ik al. <laughs> Mika en Ria Golden uh, bij CFM op de zaterdagmiddag.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 angel Deze plaat draaien vast een andere keer nog wel, wat. Joop van die hebben we kunnen bereiken. Joop, hoe is de wedstrijd afgelopen vandaag? Ja, het is inderdaad afgelopen en het blijkt dat je dan ook gewoon van de techniek afhankelijk bent. Ik was gewoon niet te bereiken. Ik weet niet hoe het komt, maar de wedstrijd is uh, voor Zandvoort uh, goed afgelopen. Het is uh, uiteindelijk 0-5 geworden. 5-0? Die uh, kon die bal ontzettend oh, hard inschieten en uh, dat werd het 0-5. Zandvoort, uh, ja, uh, met name de tweede helft uh, Toen het wel wat beter ging lopen Kregen ze ook de grotere kansen Steekpaasje tussendoor kwam er ruimte te liggen En daar is drie keer uitgescoord uh, Zoals als we, dus we hadden gespeeld als in de eerste helft Had ik een hard hoofd in gehad Want dat was uh, van Zandvoort's kant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 Laat ik, zeggen, ze hebben twee, ik heb ze twee wedstrijden gezien, de tweede helft van de eerste wedstrijd, toen gingen ze voetballen. En die tweede wedstrijd hebben ze ook goed gespeeld, die hebben ze dan gewonnen. En die hebben nou uh, ja, ook drie punten. Uh, dat, dat, ging, dat ging goed, maar ja, jammer dat je dan ineens een week niet uh, hoeft te spelen. En dat, uh, ja, het is niet anders. Hey Joop, uh, in ieder geval uh, bedankt weer voor uh, vandaag. Ja. En maak er een fijn weekend ja. van. Ja, gaan we zeker doen. Uh, Oké, okay, okay, dankjewel ja. Joop. We gaan naar de Haringen en morgen gaan we nog even een rondje durf doen. Ja, want we hebben ook de Haringen bij, uh, bij Patrick. Ja, ja, ja. ja. Dus Oké, okay. hey, dankjewel. Goed. Hoi. Graag gedaan, hoi. Hoi, hoi. Dat was uh, Joop van Es vanuit Monikendam. Zo dadelijk gaan we het hebben over Maneesje Rukert, want daar is morgen een open dag. En wat daar allemaal gaat gebeuren, nou, dat horen we zo dadelijk ze van uh, Kees Rukert. Is de BB&Q Band, hier is On The beach.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 Hoe ja. meer mensen, hoe leuker het wordt. Want iedereen heeft zijn best gedaan natuurlijk. Ja, en ja. als er een beetje publiek is, ja. Ja, dat de geeft die mensen altijd het. Wat, wat, wat meer sfeer voor die mensen. En daar doen ze het ook voor. Ja. Is ja. er nog een uh, hapje en drankje verkrijgbaar? Alles is verkrijgbaar. Kijk, helemaal goed. Complet. Dus wij moeten daar morgen ook heen, Albert-Jan. Eh, ja, daarom daar daar, kom je niet aan. Nee, ik ben er ooit een keer op zo'n paardenkamp ben ik er afgegooid. En sinds die tijd. Eh, <laughs> dat is al heel lang geleden, maar ik heb heilig ontzag voor paarden. Oké. Okay. Maar goed, ook voor kinderen, ouders, kinderen meenemen, gezellig. Ja, ook rijden bij ons, ja. hè? je moet een beetje nagaan, dat we ongeveer duizend mensen per maand bij ons paardrijden. Duizend? Ja, een duizend. En komen ze allemaal uit uh, Zonvoort of de hele omgeving? Uit de hele omgeving. Ik heb ze uit Hoofddorp, Nieuw vennep uh, Haarlem, Amsterdam, uh, noem het maar op.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 Dus het ja. is echt paardensport. Ja, en we zijn ook de zesde sport van Nederland. We zitten achter de hockeyers aan. Ja. Dus dat geeft al aan hoeveel mensen aan paardrijsport doen. Ja, en we worden natuurlijk ook uit, veel op tv ook gezien. Hè. Dus de, de associatie met paardensport uh, wordt, komt ook vaak op televisie. Ja. Hè, en we doen het als, als Nederland hartstikke goed. Ja, hè? Ja, Topland. We Topland. Ja, Topland. We winnen diverse prijzen. Her en der. Dus ik zou zeggen, als u uh, of kleine kinderen hebt of geïnteresseerd bent in paarden. Van uh, ga morgen naar uh, Manetje Rukkert. Je hebt gewoon een gezellige middag, al heb je niks met paarden, Maar het is best een keer leuk om, andere, ja, om een keer gewoon binnen te andere, lopen. Te kijken. Anders rij je er altijd langs of ja. loop je er langs. Dat langs. wou ik zeggen, dat gebouw daar, hè, weet je ja. wel. En dan uh, Rob, zo richting Noord. Maar ja, klopt. wat ja. gebeurt daar binnen? Nou, ja, dat kan je morgen zien. Dat iedereen kan... is uitgenodigd. Dankjewel voor je komst naar de studio. Geweldig. Vriendelijk bedankt voor uitnodigen. En uiteraard heel veel plezier morgen. Veel plezier, William. Bedankt. of tears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 Nou, dat is uh, een tip voor elke fotograaf, denk ik. Uh, om op, dat vast te reserveren. Op 8 november, om het nog even te herhalen. Ja, komen ze om. over het strand, 50 aanspanningen. Ja. Vanuit Noordwijk over het strand naar de Manege. Ja, de hoofdstaduitspanning uit ja. Amsterdam. Zo. Dat is even een, uh, hoe noemen ze dat? Een nieuwtje? Een nieuwtje? Een ja. <lacht> Helemaal te gek. Geweldig geweldig uh, agendapunt. 8 november. Schrijf het in uw agenda. Wat had jij met het uh, Jordaan Festival?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 Gaan. Het ze gaan, in de Jordaan, waar de ballonnen voor de ramen staan. En de Amsterdamse, maar nooit horen gaan, zandelwaaien wel in de brein. mensen aan, zo, zo, zo, als je ze ziet Ga je zingen, ga je dan dansen, want je wil ook niet Bij de jorden wezen? ja daar moet je wezen Wil je vrouwen door het leven gaan Zo, zo, zo, zo is de jordaan En die zal nooit verloren gaan dan is Laat je zien, ik heb geen terecht in zo'n Franse vernoot. de vind ik de je van mijn cadeau, maar ook die Deense akker Je drink Je van de leven niet, in plaats van wokka, over de lichine. het blikken tanen zien, er blikken zien, er mag je alleen maar naar kijken, maar aan komen die. Willen, maar ze willen, Majordana's zijn niet zwak. Ze verweerden eens al iemand eens om te gillen. Dat in Jordaan er altijd werd. Ze mogen dan maar zeggen wat ze willen. De Jordana's die zijn een poort, weten ver. Die heeft de welzijn getal. Daar gaat hij nog een keer. Bij ons in de Jordaan zin je van heel lauw, lauw, lauw, lauw, lauw, lauw, lauw, lauw, lauw, lauw, lauw, de lauw, la, la, la, de lauw, lauw, en dan krijg je toch meteen weer zin in een ja. Amsterdams feestje, hè? Ik zou, zou, ik zou gewoon naar het station lopen en in de trein. En, en wegwezen. Sorry Jordaan. ze zijn nog niet vergeten. Het Jordaan Festival dit weekend dus uh, in Amsterdam. En uh, over Amsterdam gesproken. Wat dacht je van Hazes? Hazes? Ja, Hazes. Ja, dat is ook, uh, zit ook aan te komen, hè? Ja. Vijf, binnenkort vijf jaar geleden overleden, of was dat? Nou, dan weet Kees alles uh, Kees. vanaf. Welkom. Kees, Ja, hallo. Dag, Kees. Ja, hallo.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 Ja, dat gaan we, we doen. Ja, binnen dan, hè? Want, ja, uh, en als het uh, maar, maar weer, ga je maar maar weer, weer is, gaan we op het terras verder, hè? Jou ja. ja, hoor, op het podium hiervoor, hè? <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> dus uh, ja, iedereen die hier van Hazen houdt, zou ik zeggen, kom naar het wapen toe. Oké, okay, nou dat gaan we zeker doen, Kees. Oké, okay, jongens. En heel veel succes uh, met de voorbereidingen nog, want er komt wel wat werk bij kijken, neem ik aan. Ja, dat uh, zit er bijna op uh, wat dat betreft. De organisatie is aardig rond. Dus de bitterballen zijn geregeld en de wasjes van u nog voor uh, de Hazenwasjes. Oh, dus uh, uh, oké. Okay. Jongens? Kom op! En een biertje de wijk kan ook. Uh, een biertje de uiteraard. Ja, dat uh, moet. Ja, dat <laughs> moet wel, ja. <laughs> dat is verplicht. We hebben het over hazes. <laughs> ja, ja. Ja. ja, daarom. Dus. Uh, en je kan er uh, van daaruit een BVO'tje meenemen. Om het echt naar huis. <laughs> ja, dan, ja. Uh, dan, dan kan het niet meer stuk. Oké. Okay. Goed, Kees. Bedankt voor je komst naar de studio. En uh, ja, jongens, bedankt voor de gelegenheid om het even reclame ha te maken voor dit feest. Heel veel succes volgende week vrijdagavond in het wapen vanaf half negen. Hazes op en top. Meezingavond. En iedereen is van harte welkom. En het kost helemaal niks. Het is helemaal gratis. Nou, Weet de drank betalen. je ja, de drank betalen. Het nee, eten nee. wordt allemaal geregeld ook. Nou, zullen we er maar eentje van hem gaan draaien dan? Nou, Hartstikke goed. Ik heb het goed gedaan. Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk. In de tijd. Een lach. Zo voel ik mij vandaag verproefd van een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 Dus vanaf half negen in het Wapen van, van Zandvoort, Zandvoort aan het Gassensplein. De André Hazes mezingavond met onder meer een optreden van Mick Harren. Ja, niemand dat is niet minder zo. Dan... Nee, niemand minder dan Mick Harren. En uh, uiteraard allemaal voor dit soort muziek. Hè. Gewoon gezellige mezingplaten. Veel zonmbrillen, veel zwarte hoeden. Van uh, André Hazes natuurlijk. Natuurlijk. Nee, dat dacht ik wel. Jij wilde het nog even over het uh, Rondje Dorp hebben, hè? He? Ja. zo aan het eind van dit programma. Ja, nog even. Dat, natuurlijk, van alle evenementen die we, die we al behandeld hebben. tussen twee en vijf. Uh, is natuurlijk uh, het Rondje Dorp uh, uh, morgen een groot festijn. En voor de, klase, de mensen van Klassiek het Prinses Christina-concert. Maar uh, deze is voor uh, de mensen die van kroegje naar kroegje moeten morgen. These boots are made for walking. Komt ie aan? Hey!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 You keep lying.